...van GoFam. Ja, het is allemaal digitaal tegenwoordig Het is niet zo'n grote wand met platen en zo. Helemaal niet. Smokey Robinson. Zonder zijn Miracles trouwens. En Being With You aan het begin van de show. Goeiemorgen. Fijn dat je erbij bent. Ben je een beetje op tijd wakker geworden? Want ja, het is wel weer wintertijd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En ik ben dan altijd een beetje vol slag. Misschien jij ook, zou zomaar kunnen. Fijn dat je erbij bent. Misschien wel tijdens de brunch, of de lunch, of de vroege lunch, of het ontbijt. like to stay in ...zat in de familie, zeiden ze. Ja, all de L.S.E. Brothers, dat mooie stemmetje. Oh, Laurie, hier bij Goven, Gezellig. En Ace of Base voor met All That She Wants. Kijk even naar de weerkaart van vandaag. Um, tja, in uh, Westorp is het nu een graad of negen bijna. En als het een beetje mee zit, wordt het een graad of vijftien deze middag. En ja, het weer. Ook wel natuurlijk een beetje bij het jaar zou je kunnen zeggen. Straks in de show gaan we praten met Musetta Blauw. Zij is van MoveFit app. Wat is dat voor een app nou? Is het goed voor je mobiliteit? Groene kilometers. Hoe het zit hoor je straks dus. Na de animals onder andere met de House of the Rising Sun. children.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 Spreek Bougez-moi en moi, je me sens comme irradiée par une rivière noire sucrée. Vu que mon humeur change, que la douceur s'y répand. Als je een chocolade fan bent, dan kom je wel aan je trek in, in dit prachtige lied van Eva de Rovere. Fantastisch, toch? Chocola! Ja, wel. En uh, wat hoor je ervoor? Ja, inderdaad de Animals. Ik kan me dat nog wel herinneren, dat was een feestje met uh, rosé en visnetten aan het plafond. Want ze hoorden het wel, hè? De beste muziek hoor je hier bij GoFM, dus uh, doe jezelf een plezier en laat de radio gewoon lekker de hele dag aanstaan hier zo, want uh, we hebben het allermooiste voor je. Just hadden nog zo beloofd vorig jaar dat ze met een nieuw album zouden komen. Ja, Abba. Nou, hebben ze niet gedaan. Nou, nou, nou. Dat hebben we nu weer aan onze fiets hangen. Dat kan echt niet hoor. Knowing Me, Knowing You, hier uh, bij GovMN. en Secret Garden. Kennen we het nog van het Eurovisie Songfestival uit 1995? Jawel, toen hadden ze een knaller. Dus, nocturne. Ik lees hier dat ze de Oostkolk en Herengracht gaan uitbaggeren in Terneuzen. Terecht, want ja, bij laag water was het net alsof je over het water kon lopen. Een wonderbaarlijke verschijning was het dan eigenlijk als je daar rondliep. Was dat wel de bedoeling? Of is dat alleen voorbehouden aan kerksen? Asger op je radio. Mensen, zijn je beste vrienden. Ik ben geen hond die je naar buiten laat. Geen teddybeer waarmee je slapen gaat. Ik ben geen eigendom van jou, ik ben geen stuk, ik ben een vrouw, en niet een lijf alleen voor tijdverdrijf. Niet voor mijn sterke held. Je bent een man en niet mijn knecht. Als we naar bed gaan, ben je echt niet even vlug en ik zie zijn rug. Mensen zijn je beste vrienden, laat ze liever vliegen. Die zich drijven laat Wij zijn geen God die boven alles staat Wij zijn geen kneedbaar materiaal Geen roerend goed, geen kapitaal Maar vlees en bloed, niet slecht of goed Bij deze plaat? Ja, plaat, ja. Was toch op was zwart vinyl, echt wel. Uh, Elvenville, Forever Young. Ik denk dat aan de kerk, zo. ja, daar klinken die trompetten ook zo. Nou ja, dit zijn geen trompetten, het is natuurlijk hartstikke net. Maar goed, klinkt wel lekker. Elvenville dus, uit 1984. Astrid Nijgervorm met mensen zijn je beste vrienden. In een ogenblik gaan we praten met Ms. Musetta Blauw. Ze is van Move Fit App van het uh, fossielvrije weekend. Wat is dat nu weer? Je hoort het straks. Ze is nu aan de Skype. Maar we gaan zo meteen met haar praten na Texas en Prayer For You, nu we het toch over de kerk hadden. All I see is the truth now. That's all I want you to know That I'll never turn my back on you And leave you out there on your own I can never hide my feelings I can never let you fall And I want you to remember I'm another love. In the end. Then you're looking for the answers. You'd never trust me again. I can never watch you suffer. Gaan we het hebben over fossielvrij bewegen? Ja, dat kun je zomaar doen, maar je kunt het ook registreren op de MoveFit app. Wat is dat voor een app? Nou ja, het wordt ontwikkeld door de Fossielvrije Weken, een organisatie die graag iedereen fossielvrij wil laten leven. Ik ga praten met Musetta Blauw. Ze weet alles van de MoveFit app. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Mevrouw Blauw, MoveFit, een start-up, een app, wat voor een app is het? Nou, het is een hele toffe app. Wij hebben die uh, namens de fossielvrije weken mogen lanceren uh, begin oktober. En die registreert in feite uh, alle fossielvrije kilometers die mensen, uh, die mensen afleggen. Dat doet hij automatisch zonder dat daar uh, gegevens worden gedeeld. Dus hij is helemaal veilig. En dan uh, je downloadt de app, je logt in... En hij checkt de bewegingen die je doet... zoals je telefoon dat sowieso al bijhoudt. En vanuit daar houd je precies bij... welke kilometers je fossiel vrij doet... hoe gezond jouw kilometers zijn... en wat je impact is. Wat is de gedachte achter deze ja, MoveFit-app... Nou, De gedachte is in feite uh, heel eenvoudig. We moeten met z'n allen gezonder leven. We moeten met z'n allen uh, meer bewegen. En we willen uh, het klimaat uh, uh, nou, niet naar de knoppen helpen. En uh, op deze manier kunnen wij uh, dat registreren. Maar ook mensen belonen daarvoor. Dus een, een, uh, een soort game ervan maken. Om dat in een team te doen met al je collega's of met je, met je sportclub. Dan kan je er dus uh, op een hele speelse leuke manier... Uh, nou, dat gezonder leven, maar ook dat uh, duurzamer leven... Uh, ja, op deze manier bijstaan. Nou ja, nu ga ik naar de App Store of naar Google Play... en dan download ik de MoveFit-app. Uh, Wat krijg ik dan? Nou, Dan heb je de app, dan uh, log je in met een e-mailadres... en dan krijg je een code in je mail die je invult. En vanaf daar kan je los. Voor ons uh, als, uh, als fossielvrij weken was het natuurlijk fantastisch... om, uh, om in het fossielvrij weekend uh, begin oktober uh, precies te zien... Ja, hoeveel kilometers we nou met elkaar uh, hebben afgelegd. Daarmee konden we onze impact als, uh, als organisatie toetsen. Maar dat kan natuurlijk ook uh, voor individuele bedrijven. Als jij uh, een, een groot bedrijf hebt waar iedereen... Uh, altijd maar met de auto komt en uh, je een parkeerprobleem hebt... dan zou je met deze app mensen kunnen gaan belonen... door te zeggen, uh, iedereen die uh, boven een bepaald aantal uh, fossielvrije kilometers komt... Nou, die krijgt uh, van ons, uh, weet ik veel, een, een, een, een leasefiets of een, uh, een weekendje weg. Of nou, bedenk het maar zo gek. En uh, dat, dat kan er allemaal ingebouwd worden. Dus dat, uh, daar zitten heel veel uh, ja, kansen in voor, uh, voor werkgevers. Uh, maar ook voor bijvoorbeeld binnenstadmanagement. Zorg dat mensen op de fiets komen en hun fiets op een nette parkeer, uh, plek parkeren. En beloon ze met, uh, met je samen met je, met je binnenstadondernemers met, uh, met kortingen of uh, nou ja, een spaarprogramma of iets in die strekking. Ja, nu ben ik iemand die altijd heel achterdochter is. Hè. Um, <laughs> ik stap toch, ik zet die app aan en ik ga toch stiekem met die oude auto. Wat dan? Ja, die oude auto die registreert hij dus niet, maar de bus die pakt hij wel. Hij ziet precies het verschil in beweging, hoe jij je voortbeweegt. En dus ik denk niet dat dat gaat werken. Wat wel heel leuk is, is dat je je thuiswerkkilometers er ook in kan zetten. Die mag je er handmatig in zetten. Dus als jij thuiswerkt en je zou normaal gesproken 50 kilometer op een dag rijden, maar je doet al je vergaderingen achter je laptop, dan krijg je gewoon 50 kilometer zo hop... Uh, als uh, fossielvrije kilometers, cadeau. Ja, nou, je had het net al even over veiligheid. Hè? Er is altijd veel discussie over die uh, apps. Zijn ze wel veilig? Uh, gaan de Chinezen er niet mee vandoor met jouw informatie? Of de Russen? Uh, hoe zit dat met die veiligheid? Hoe is dat geregeld? Nou, het mooie van deze app is dat hij dat van niemand iets registreert. Het enige wat hij doet is de bewegingen van een telefoon uh, opslaan. Uh, dus alleen een kilometerstand wordt bijgewerkt. En verder wordt er geen enkel gegeven van de persoon, ook niet uh, waar die zich bevindt, uh, opgeslagen en doorgegeven. Dus in feite is hij heel, heel eenvoudig en, en simpel uh, te noemen. Dus ja, je telt alleen, alleen die kilometers die er dus in, in gemaakt worden en verder, verder geen, geen data. Dus dat kan ook een werkgever, kan ook niet inzien wat je doet op zo'n dag. Die krijgt ook de individuele kilometers niet te zien als je dat niet wil. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de MoveFit app? Dat is www.movefit.nl En gewoon ook te downloaden in alle appstores, hè? Absoluut, ja. Lucette Blauw van Move Fit App, ja de fossielvrije weken. Dat is de organisatie erachter. Hartelijk dank. Uh, graag gedaan. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. You, who I'm on the road.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 your elders grew Must by, and so please help your them with your youth, they seek the truth, leader before leader they can die, can live teach your parents well, their children's hell, will slowly go by.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 Iemand waar je meer om geeft, dat kan gebeuren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je houd. Zijn. St, st, st. Er niet doorheen praten. Ja, doe stiekem. Toch wel. Nou ja, stiekem, stiekem. Lekker hoor. Rosby Still, nice. Teach Your Children. Oh ja, dit nummer stil zijn komt natuurlijk uit de beste zangers van Nederland. Wel, wat gebeurt hier nu? Wat gaan we doen. Een beetje zitten weigeren. Ja, die computers hebben natuurlijk ook last gehad van uh, ja, de wintertijdomschakeling. Ja, heb je dat weer? Roxy Music. More than this. Het eerste uurtje zit er alweer op hier bij GoFam, voor mij althans. Um, er komt nog een uurtje aan met heel veel lekkere muziek. En uh, Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging weer eens op pad. En hij zocht uit wat Jota is. Nou, ik snapte er geen Jota van. Maar straks weet jij wat een Jota is? Ja, sommige Akela's weten het natuurlijk ook wel, hè? Dus uh, dat zit er goed. Nog één dingetje. ja, Het is Week van de Zeelse Boeken. Hmm. Je krijgt nog een geschenk ook als je een salesboek koopt bij de boekhandel. Ga eens even kijken van de week wat er allemaal te beleven valt in de boekwinkel. Wel leuk, hoor. En ik hoop dat ze een beetje gunstig geprijsd zijn. Want ja, dat blijft natuurlijk wel een beetje zo, hè. ons binzinnig. Wat mij betreft tot zo over een paar minuten na het nieuws.